Uur. het LOS Journaal. Gert Kluk. Oscar Pistorius, de Zuid-Afrikaanse atleet, die wordt verdacht van moord, komt op borgtocht vrij. Dat heeft een rechter in Pretoria besloten. I come to the conclusion that the accused has made a case to be released on yes! Volgens de rechter is er geen vluchtgevaar en is Pistorius nooit eerder opgevallen door gewelddadig gedrag. De rechter uitte ook kritiek op de rechercheur die gisteren van de zaak werd gehaald. Volgens de rechter ging de man tijdens zijn onderzoek niet zorgvuldig te werk. Ook veranderde hij zijn getuigenverklaring. De Paralympisch kampioen zelf zegt dat hij zijn vriendin, Riva Steenkamp, per ongeluk heeft gedood. Hij hield daarvoor een inbreker. De aanklager denkt dat Pistorius haar bewust vermoorde. Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld. De borgsom is vastgesteld op ruim 21.000 euro. En ook moet Pistorius zijn paspoort inleveren, zodat hij Zuid-Afrika niet kan verlaten.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 De dode die maandagavond in Oosterwijk werd gevonden... is een 43-jarige man van Iraanse afkomst. Volgens de politie staat vast dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Het lichaam van de man lag half in de berm, half op het wegdek... toen het werd gevonden. De politie heeft enkele getuigen gehoord... maar weet ook niet wat er precies is gebeurd. Nederland krijgt waarschijnlijk meer tijd... om het begrotingstekort terug te dringen naar maximaal 3%. Dat valt op te maken uit opmerkingen van Eurocommissaris Reen. Hij wil soepeler zijn kennelijk omdat Nederland in zijn ogen geloofwaardige economische beleidsplannen heeft voor de middellange termijn. Reen zegt verder dat het te hoge tekort van Nederland komt door de nationalisatie van SNS Real. De Griekse hoofdstad Athene is getroffen door overstromingen. Een vrouw van 23 kwam om het leven toen haar auto werd meegesleurd door de watermassa. Vooral in het westen van Athene is de overlast groot. De brandweer heeft honderden meldingen gekregen van ondergelopen straten en kelders. Het openbaar vervoer ligt grotendeels stil. De overlast is waarschijnlijk van korte duur. Morgen wordt in Athene zonnig weer verwacht. Het weer geleidelijk steeds meer bewolking. Vooral op de Wadden en in het oosten en zuidoosten soms lichte sneeuw. Het is vanmiddag 0 tot 2 graden. Morgen neemt de bewolking toe. Later op de dag valt er sneeuw in de oostelijke provincies. In de nacht naar zondag en zondag overdag gaat het overal enige tijd sneeuwen. Later mogelijk overgaand in natte sneeuw. ANWB Verkeersinformatie, er staan 9 files bij elkaar tot 35 kilometer. De meeste vertraging is trouwens bij Rotterdam. Het begint al op de A13 in Aang-Rotterdam. Daar staat tussen de Delft en Knopen-Kleinpolderplein 9 kilometer. Heeft te maken met de aanrijding op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Daar staat tussen knopen plein en, en Polder 6 kilometer. Zijn twee rijstroken dichter, blijft er maar eentje open. Geeft ook vertraging op de A20 richting Gouda. Daar staat tussen Schiedam en het knopen plein 4 kilometer.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 Avro, vrijdagmiddag live, Jan Mon. Goedemiddag, welkom terug vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam... waar eerder natuurlijk De Nits speelde. En ik moet nog even zeggen over De Nits. Die staan namelijk in maart, april en mei in de Nederlandse theaters. Dus dat zijn veel mensen die erop reageren, die het prachtige muziek vinden. Uh, ja, Ze hebben hier gespeeld, maar ze zijn overal in de Nederlandse theaters nog te zien. En dan het volgende... Hij is een onvermoeibaar strijder tegen criminaliteit... en een van zijn belangrijkste doelen is de bescherming van slachtoffers. Zo presenteert hij vandaag plannen waarin slachtoffers zich in een rechtszaak... ook over de hoogte van de straf uit kunnen spreken. Veel over de horel vandaag al op deze zender. Maar de manier waarop hij te werk gaat maakt niet alleen daders bezorgd of boos... maar ook advocaten, rechters en bijvoorbeeld de nationale ombudsman. Mijn gast van vandaag, VVD-staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teven. Welkom. Mogen we even met een andere interessante actualiteit beginnen. Het, het weekblad Vrij Nederland uh, publiceert namelijk deze week een onderzoek... samen met de Erasmus Universiteit en de Vrije Universiteit... naar politici in opspraak. Wat blijkt, VVD'ers komen het vaakst in opspraak. Ja, Verbaast dus, u dat? Nou, nou, het, is, het is natuurlijk zo dat het electoraat van de VVD, maar ook VVD'ers zelf... dat die soms wat meer verdienen, uh, wat meer inkomen hebben. Um, en dan ga je eerder de mist in? Nee, dan ga je niet de mist in, maar dat betekent wel... Ja, ik, kan niet, ik kan niet ontkennen dat dat zo is. Ja. Ik heb dat lijstje ook gezien. Enig idee hoe dat komt? Uh, nou ja, ik, liberalen zijn soms wel individualisten. En dat betekent dat je soms dan eigenwijs. niet... Eigenwijs? Nou, eigenwijs is dan nog de meest positieve uh, karikatuur mm. die je eraan kan noemen. Maar uh, ja, soms ook individualistisch en dus ook een beetje eigen gereid. Uh, ook af en toe een beetje op jezelf gericht natuurlijk. Uh, dat is en, uh, opvallend. En dan moet, je, dan moet je natuurlijk een ander niet uit het oog vliegen. Dat is wel heel erg belangrijk. Ander... Maar er zijn er nou ja, je moet ook de rest van de samenleving goed om je heen kijken. Het ja. gaat niet altijd alleen of je, om zelf, jezelf. of je zelf in staat bent om meer inkomen te verwerven. Het gaat er natuurlijk ook een beetje om uh, dat we met z'n allen in Nederland ook wat beter krijgen. Het ja. Is, ja, is misschien raar dat ik dat zeg, maar dat is wel mijn filosofie. V eh, VVD staat één, CDA staat goede tweede. Uh, maar het valt op dat vooral bij zwaardere zaken, hè, waar politie, justitie of field aan te pas komen... daar scoren VVD en PVV heel hoog... Allebei partijen die nou juist hard roepen dat de criminaliteit aangepakt moet worden. Nou, ik kan ook nog wel wat politici van andere partijen noemen. Maar goed, dat is, dat is prima, daar gaat, daar gaat het niet om. Maar u doet dat ook bijvoorbeeld? Ja, maar goed, ik, ik, vind, ik maak ook geen onderscheid tussen, tussen mensen die lid zijn van de VVD... of VVD-politici die uh, er verdacht van, van worden. Want soms is dat ook nog even zo. Die er verdacht van, van worden de fout in te gaan. En andere uh, leden van andere ja, politieke Maar hier van, gaat het om mensen die de fout partijen. in zijn gegaan. En wordt dan ook nog gezegd, die partijen, VVD, PVV... Uh, grijpen het ook het traagst en het minst in, als ze het constateren. Nou, ik, ik, ik vind wel dat de VVD ingrijpt. Maar ik heb wel eens uh, de afgelopen... Nou, ik ben al een tijdje lid van de partij, maar ook een tijdje Kamerlid geweest... Ik ben altijd zelf altijd daar redelijk streed in. Het mm. maakt voor mij niet zo heel veel uit of het nou een VVD'er betreft, een CDA'er is, of een, een, een, een Pvv'er of een, een partij van de arbeid. Maar het maakt me eigenlijk helemaal niks uit. Ik vind als mensen dingen doen die gewoon niet moeten in de samenleving, of omdat ze een verdenking bestaat voor corruptie, of omdat ze uh, hun belastingformulieren niet fatsoenlijk invullen. Ik ben, ik ben niet een enorme fatsoensrakker. Ik heb ook wel eens een mond had gehad van het hard rijden. Laat dat laat dat helder zijn. Ja. Maar ik vind wel dat je als politicus dat je wel een voorbeeldfunctie hebt. En dat betekent nou ja, maar... wel dat je daar ook een beetje naar moet handelen. Een dat beetje is dat is precies de reden dat ik ernaar vraag. Want, want he, hoe geloofwaardig ben je als crimefighter als je je eigen mensen niet aanpakt? Nou, dat is natuurlijk niet waar. Want ik bedoel, de politici waar... Hè, laat ik nou zeggen, er moet nog over geoordeeld worden. Maar kijk van nou kijken naar senator Van Rij, uit Limburg. Hè, ja. die, die, uh, die ervan wordt verdacht. Uh, van, van een aantal strafbare feiten ja. wordt verdacht. Nou ja, ja en, en waarvan... je, kunt toch, je kunt toch dan met alle gemoeden niet zeggen... dat uh, Opstelt en ik op enige lijn wijze... dat strafrechtelijk onderzoek hebben tegengehouden. Wij zitten op dit moment toch op het ministerie... dat dat soort onderzoeken... U zegt nou, als ik de het vaststel... die, die, waar de verantwoordelijkheid berust... uit politieke verantwoordelijkheid voor berust dat dat soort onderdrukken worden gedaan. Als blijkt dat het zo is, zegt u, ook als de VVD'er is, dan? Nou, het maakt helemaal, wat mij betreft, helemaal geen verschil... of het een VVD'er is of een Partij van de Arbeid Maar is kan verrijd dan nog functioneren in de, binnen de VVD? Als iemand wordt als schuldig wordt bevonden? Nou, dat vind ik wel buitengewoon moeilijk. Maar dat geldt voor, el wat mij betreft, voor elke politieke partij. Maar ik het, u, het maakt he? niet uit voor welke politieke okay. partij je bent. Wel. We gaan zo doorpraten over uw plan om slachtoffers beter te beschermen. Uh, maar eerst een lied dat Susanne Matthijs over u schreef... nadat ze googelde op uw naam. Three, What wordt geboren in de van Haarlem, zijn vader is de don van de straat. Heel sociaal en van een feestje. En niet bang om wat te zeggen als een Turk die dubbel geparkeerd staat. Hey, Fors is kleine Freddy. Ze noemen hem stille Willy. Maar zijn brommer brult onderweg naar waterpolo rugby. Hey. Luchtverkeersleider worden op Schiphol maar die droom is snel vervlogen, want hij heeft slechte ogen. Van James Bond is hier helemaal vol. Ziet elke film door zijn bril en weet wat hij worden wil. De naam is Steven, Fred Steven. Staatssecretaris van Justitie. De naam is Steven, Fred Steven. Hamburger en adrenaline junkie. Hij wordt fiscaal regel. Waduwa, op zoek naar vrouw dus oeh de spanning van een administratie Crimefighter Fred zoekt de randen van het recht Als een pitbull-officier van justitie Hij wordt lijsttrekker, leefbaar Nederland Het aantal zetels zakt daar twee Oh. Eh. Hij steunt Rita, gaat daarna met Rutte mee misschien. Heeft hij het verschil tussen die twee wel helemaal niet gezien? De naam is Steven, Fred Steven. Voor uw veiligheid verscherpt hij de regels. De naam is Steven, Fred Steven. Niet te aardig toen daar kan hij niet tegen. Verake, Minou van Bodengraven en Susanne Mathijsen over mijn gast Fred Teven. Klopt dat? Wat ze zong? Ik heb uh, niets gehoord wat niet echt klopt. Wat niet klopt? De mensen moeten niet te aardig tegen u doen, bijvoorbeeld. Nou, nee. ze mogen best te aardig doen, maar als ze niet te aardig doen, dan lig ik er ook niet meteen van wakker. Nee, maar de, de, de, blijkbaar ergens op Google gezien dat als ze te aardig tegen u doen, dat u daar nerveus van wordt. Dat u liever hebt dat mensen een beetje. Nou, nee hoor. Nee, nee, helemaal dat is, geen nee, Oké, okay, dus ik kan gewoon mijn gang gaan. Ja, u moet vooral lekker uzelf... Uh, Dank u wel, dat zal, zal ik ook doen. Ja, uh, het, het is, uh, we gaan naar het nu. U presenteert vandaag uw plannen om de belangen van slachtoffers beter te behartigen. In het kort, uh, niet op bezuinigen. Er komt één informatiekanaal, één loket voor slachtoffers. Slachtoffers moeten anoniem kunnen blijven. De dader moet schade betalen. Desgewenst moet er ook uh, een gesprek plaats kunnen vinden hè, tussen slachtoffers en daders. Uh, en... Het spreekrecht in rechtszaken wordt uitgebreid. En de dader moet zich ook. of de, uh, het slachtoffer moet zich ook uit kunnen spreken over de strafmaat in een rechtszaak. Over dat laatste. Ja, daar wordt eigenlijk vandaag ook het meest op uh, gereageerd. Waarom moet dat? Omdat, kijk, rechten van slachtoffers... die worden op een gegeven moment geschaad in de, in de samenleving. Um, dan is het niet een kwestie van belangenafweging tussen verdachte daders enerzijds en slachtoffers... wat je dan als slachtoffer wel of niet zou moeten zeggen in de, in de rechtszaal. In feite moet je alles kunnen zeggen. Uh, dat ook, staat ook in het regeerakkoord van dit kabinet. Partij van de Arbeid en VVD die zijn het daar ook over eens. Het zijn het over heel veel dingen oneens, Partij van de Arbeid en VVD... maar over dit punt waren we het in de formatie heel snel eens. Dus geen beperkingen voor slachtoffers om je uit te laten over wat jou is overkomen. Geen beperkingen om iets te zeggen over de schuldvraag van de verdachte op dat moment. En ook geen beperkingen om je uit te laten over wat voor straf... en hoe hoog de straf zou moeten zijn die iemand krijgt. Waarom niet? Omdat dat, en dat blijkt ook uit internationaal onderzoek... Uh, bij de verwerking van leed, zeker bij geweldsmisdrijven... helpt het mensen, soms, niet alle mensen... helpt het als ze daar iets over kunnen zeggen. Het enkele feit dat ze gewoon kunnen zeggen wat hun is overkomen... in de volle breedte in de rechtszaal... dat helpt ze gewoon met de verwerking van, uh, van het trauma wat, wat ze hebben opgelopen. Uh, moet een rechter... wat is dan de volgende vraag. Moet een rechter dan zich vervolgens... Hoe gaat u dan... zelf interviewen? <laughs> nee, nee, nee. Nou ja, ik wou nog even daarvoor. Uh, want, want dat spreekrecht, daar, daar is natuurlijk ook vooral uit de juridische wereld uh, veel op gereageerd. Uh, het, bijvoorbeeld dat ze vrezen dat door die emoties die ongetwijfeld dan naar voren zullen, zullen komen, de rechter uh, verkeerd beïnvloed wordt. Ja, ik vrees er helemaal niet voor. Ik vind het ook een beetje een onzinnig, argument, Want? ook uit de juridische wereld. Ik hoor graag goede argumenten, maar onzinnige argumenten mag je ook... Waarom water. is dit onzinnig? Nou, een rechter is toch in, een mens? Die, die... Tuurlijk. niet. En, en, dat, en dat geldt ook voor juries in andere rechtssystemen. En onze, mensen, onze rechters zijn ook mensen, maar het zijn tegelijkertijd ook goede rechters. En emotie kan het zicht op feiten vertroebelen, of niet? Ja, maar we hebben professionele rechters uh, die daar het heel goed uh, kunnen beoordelen... wat ze wel en niet meenemen in hun vonnis. En... Veel interessanter is natuurlijk de vraag... waarom zou je het slachtoffer de mogelijkheid ontnemen... of de nabestaanden de mogelijkheid ontnemen... om iets te zeggen over uh -huh. iets wat we gewoon allemaal als we op een verjaardag zitten, als we uh, buiten op straat lopen, als we uh, in de sportvereniging zitten en we praten over dit soort onderwerpen... met elkaar delen. Ja, en maar slachtoffers goed. ook met elkaar delen. Waarom zou je dat als slachtoffer... jouw rechten zijn geschonden... Ja. waarom zou je dan over een bepaald gedeelte wat de verdachte aangaat... je mond moeten houden? Over, over, over wat het slachtoffer is overkomen... kun je nog zeggen van daar is het slachtoffer bij uitstek deskundig... Hè, want die heeft mm. dat zelf meegemaakt. Maar over de strafmaat... Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Als, als, als mij of de mijne iets heel ernstigs ja. wordt aangedaan... Ja, dan is de ernstige de, de, de, de straf niet hoog genoeg, toch? Oh ja. Dat is niet altijd zo. Het uh, blijkt uh, ook in het buitenland, he, want er zijn rechtssystemen waar dit al mogelijk is. Uh, en wij hebben natuurlijk ook rechters die het wel toelaten, al laten wetten het niet mogelijk. Er zijn op dit moment ook in rechtszalen in Nederland gebeurt dit al. En er zijn heel veel, ook heel veel mensen die helemaal niet de hoogste straf noemen of de langste straf noemen. Maar die zeggen, nou, ik zou er, het lijkt mij heel goed dat deze jonge man een behandeling krijgt, zodat hij nooit meer zo agressief is tegen mij, zo, uh, tegen, mij uh, tegen anderen zoals hij dat tegen mij ja, vandaag... het is. Het is niet per definitie zo dat mensen altijd om de hoogste straf of de langste straf uh, vragen, de slachtoffers. Dat is dus niet zo. Het ging er in stand.nl over. Toen werd u uh, uh, naïef genoemd, onder andere. Dat u denkt dat de mensen zelf niet zullen zeggen... Hè, als, als, als een familielid is vermoord van... dan wil je ook voor de dader de doodstraf, bijvoorbeeld. Nee, ik ben niet, ik ben niet naïef. Ik denk dat er best zullen mensen zullen zijn die zeggen... iemand moet de doodstraf hebben. En er zullen ook mensen zijn, hij moet levenslang worden opgeborgen. Dat zal allemaal worden gezegd. En dat zal ook in de rechtszaal worden gezegd. Dat is overigens een hele andere vraag. Of de rechter er dan bij doet... Wat wel een hele interessante vraag is, en daar maak ik me wel een beetje zorgen over... en daarom ben ik op een aantal punten over dit voorstel... daar moet je wel wat nuances aan brengen. Je kunt wel de teleurstelling van slachtoffers en nabestaanden kun je zelf organiseren. Want men, je moet mensen niet, denk ik, als overheid niet... en ook niet degene die voorlichting geven aan slachtoffers en nabestaanden... het idee geven, dat alles wat zij zeggen in de rechtszaal... dat dat ook zal worden opgevolgd door de rechter of uh, die de straf moet uitspreken... of door de officier die de straf moet eisen. Dat de, is natuurlijk niet zo. De, de Vereniging van Strafrechtenadvocaten zegt om die reden... dat u die slachtoffers blij maakt met een dode mus. Want de rechter moet bij gelijke gevallen gelijk straffen... en kan dus nooit tegemoet komen aan die wens om eventueel zwaar te straffen. Nou... Dat weet ik niet of de rechter daar nooit uit tegemoet kan komen. In sommige gevallen is mijn opvatting, zou de rechter best wel eens tegemoet kunnen komen aan een wens om hoog te straffen. Dus dat, dat, lijkt, dat, doen, dat doen rechters ook. Maar wat veel belangrijker is, je moet denk ik, en daar heeft de Vereniging van, strafrecht, van strafrechtadvocaten, denk ik, als ze dat bedoelen, wel gelijk in. Je moet slachtoffers en nabestaanden wel goed voorlichten over wat, wat zij zeggen, dat dat niet altijd zal worden. Op, lang niet altijd zelfs, in, in, in bepaalde opzichten, zal worden opgevolgd... door degene die de eis moeten stellen of degene die de straf moeten uitspreken. Ik, als je dat nou goed vertelt, dan is er toch geen enkele reden... dat een rechter moet zeggen tegen een slachtoffer als hij in de zittingszaal zit... van hou jij eens even je mond, want je mag wel zeggen over het leed wat jou is aangedaan... maar je mag niet gewoon zeggen wat je thuis tegen je familie zegt... en wat, wat wij op straat allemaal delen als mensen met elkaar... wat nee. je vindt dat de straf zou moeten krijgen. Het gaat erom, ja. het, gaat erom. het is niet een belangenafweging tussen verdachte en slachtoffers het gaat hier om een recht van een slachtoffer dat is aangetast. zijn, zijn recht, zijn persoonlijk recht is aangetast. daar mag hij wat over zeggen. Maar rechter met dan vervolgens een uh, belangafweging maakt is een ander verhaal. Wij belden met uh, strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops, internationaal uh, gerenommeerd advocaat. Die heeft een veel betere oplossing voor u luister maar. Als je toch dat systeem wil handhaven, zou ik zeggen, waarom uh, doe je dat niet zoals in het Amerikaanse systeem, dat je dus eerst beoordeelt of het schuldvraag. Uh, kan worden beantwoord. En daarna, als, als vaststaat dat het rechtgezegd het feit is bewezen... dan is het natuurlijk op zich geen probleem dat het slachtoffer zijn visie geeft op de zaak. Dan is die kans op beïnvloeding natuurlijk uh, niet meer aanwezig. Geert-Jan Knoos, dus eerst vaststellen of de verdachte schuldig is... Uh, pas daarna eventueel spreekrecht voor die slachtoffers. Nou, ik heb het zelf in de brief die ik uh, vandaag naar de Kamer sta, stuur... heb ik dat ook aangegeven. Hè, dat het nog niet duidelijk is of we dit systeem gaan invoeren... in het systeem wat we nu hanteren. Dus uh, een, een, een slachtoffer, een nabestaande, die spreekt gewoon... en die spreekt over alles in één proces... wat in één keer wordt afgewikkeld op één dag. Of uh, dit on onderwerp wordt op één dag afgewikkeld. Of dat je inderdaad een proces hebt... waar je eerst over de schuld uitlaat en de rechter daar ook over laat spreken... En dan vervolgens de strafmaat gaat bepalen en dan het slachtoffer of de nabestaande de rol geeft in de tweede fase van het proces. Is dat laatste niet logisch en zuiverder? We hebben geprobeerd een pilot te draaien. Dat wordt nog steeds geprobeerd. Dus we hebben aan de presidenten van de rechtbanken gevraagd... in Amsterdam en nu ook in Rotterdam. Zijn er nou zaken die daar ze verlenen En probeer nou eens in een proces. probeer dat nou eens uit, hoe dat nou werkt. Dus wat Knoop zegt, daar loopt ook een proef om dat uit te proberen. U sluit niet uit dat u dat ook gaat doen? Nou, daar zijn ook grote nadelen aan. Want u zult begrijpen dat dat heeft bijvoorbeeld als groot nadeel... Dat je langere, veel langere doorlooptijden krijgt van strafzaken. Dus dat je als rechter veel minder strafzaken kunt, kunt afdoen. Als je met twee fasen gaat werken, heb je, ja, heb je echt. Dat heeft grote nadelen. Ja. En het heeft ook nog wel eens nadeel dat je als slachtoffer dus niks kunt zeggen in die tweede fase over bijvoorbeeld de schuld van de verdachte. Hè? Want uh, het, het, het voorstel waar ik nu mee kom... is dat je dus ook kunt uitleggen over heeft iemand het nou wel gedaan of ja. niet. Er zitten wel nadelen aan, hoor. Dat, dat zie ik wel. Want het ene nadeel wat ik noemde is natuurlijk de verwachtingen die je wekt. Een ander nadeel is dat uh, uh, advocaten van verdachten... in sommige opzichten meer neiging zullen hebben... als een slachtoffer zich uitlaat over de schuld en over de strafmaat... om dan ook als verdediging zo'n uh, zo slachtoffer nog te willen ondervragen... van de zijde van de verdediging zich voor de slachtoffers ook niet uh, prettig is. Nee, maar dat weet dus een slachtoffer... als je die goed voorlicht, ja. weet dat van de voorde. Dus een slachtoffer kan, wat mij betreft... zelf de keus maken van... laat ik me nou uit over het leed wat mij en mijn familie is aangedaan... of vind ik ook wat van de schuld van de verdachte... en vind ik ook wat van de straf die hij moet krijgen. En ik vind, die beslissing... die moet je dus aan het slachtoffer ja. laten. En dan moet je niet zeggen, als advocaat... of als rechter, of als staatssecretaris... wij maken wel uit wat goed is voor het nee. slachtoffer. Je zegt, zegt zo'n zaak wil. zou ook langer kunnen gaan duren. Dat is een probleem, want... He, Rechters klagen bijvoorbeeld over de werkdruk. Te veel zaken, ze kunnen het al niet aan. Vandaag de raad voor de rechtspraak, eh, die zegt... rechters moeten zo lang over een zaak kunnen doen als ze, als ze dat nodig vinden. Ah, daar moet je wel een beetje genuanceerd over denken. Want ik denk dat van iedereen mag worden verwacht... ook van rechters in een samenleving als de huidige... dat je ook wel kwantitatief productie levert. Dat ja, is dat, niet, is het klacht, is niet alleen dat te veel maar verwacht. Nou, ik denk, denk daar, zijn, dat, daar moet je goed evenwicht tussen zoeken. Maar je kunt je best afvragen waarom je een uur of twee uur moet doen... over een zaak waar een bekennende verklaring is afgelegd door een verdachte. En dat je dan eindeloos bewijsstukken moet gaan voorhouden... anderhalf uur lang en dan de laatste half uur over de strafmaat moet praten. U vindt Doe die dat ook... over de werkdruk onterecht? Nee, ik zeg niet dat dat... Ik, ik, ik zie wel dat er, dat er een werkdruk is. Maar ik vind dat je dat dan uh, in eigen kring wel op moet lossen. Er zijn wel meer onderdelen in de samenleving waar de werkdruk hoog is. Uh, zeker op dit moment, in een tijden van bezuiniging... waar we het allemaal met minder moeten doen. Maar wie dus bepaalt niet... hoe lang zo'n zaak mag duren, de rechter of u? Nee, de, uiteindelijk maakt de rechter uit uh, ho, hoe lang hij over een zaak doet. Maar en als we het wel dan duurder wel, we wordt, dan betaalt een, u dat ook. We een, nou, dan, dan komt u op de vraag waar we, waar we natuurlijk, uh, de minister en ik wel wat van vinden. We hebben wel met, met z'n allen afgesproken hoeveel geld we ter beschikking stellen aan de rechterlijke macht. En dan nou kun je natuurlijk zeggen, bij een bekende verdachte willen wij dat met drie rechters gaan afdoen. Uh, ook een, uh, een relatief eenvoudige zaak. En wij vinden dat dat altijd met drie rechters moet gebeuren. Dat hoeft niet. En, nou ja, op de Antillen, Dat is ook een deel van ons Koninkrijk. Op Sint Maarten degene hier, die hier aanwezig is. Uh, Vandaag bij de uitzending die, die daar wel eens geweest is. Daar worden de meest zware strafzaken door één rechter in eerste aanleg afgedaan. En dat zou hier ook kunnen? Nee, dat zeg ik helemaal niet. Maar waarom het altijd met drie moet, daar kun je natuurlijk al een vraag bestellen. Dus je zou ook nog wel eens kunnen zoeken in efficiëntie. Je, hoeft niet, je mag best iets vinden van die werkdruk, maar je kunt het aan de andere kant ook in de efficiëntie zoeken. U gaat niet meer betalen? Nou, u weet volgens mij, we weten allemaal dat de overheid veel moet bezuinigen. Uh, en dat betekent dat we het in efficiëntie moeten zoeken. En de rechtspraak is een groot goed. Dus daar stellen we ook een behoorlijk budget voor ter beschikking. Mm. Uh, maar dat betekent wel dat, het, dat we ook de, de grenzen daar van de efficiëntie... wel moeten opzoeken. Ja. Nou, in eerste instantie wel, ja. Een, een, een ander onderwerp waar de nationale ombudsman uh, boos over is... op u ook onder andere, dat gaat over de opvang van uh, vreemdelingen. Uh, de, de, hij, hij, is, hij zegt dat daar gaat veel mis. Hè? Ik bedoel, vreemdelingen worden niet altijd goed opgevangen... krijgen niet altijd medische hulp. Hij heeft u daar ook een brief over gestuurd. En hij was niet alleen boos over die opvang, maar vooral... Boos ook over uw reactie op zijn kritiek in deze uitzending een paar weken terug. Uh, staatssecretaris Teven zet zich schrap voor uh, slachtoffers. Wij hadden in die lijn ook een, een rapport uitgebracht met aanbevelingen. In nauw overleg met slachtoffers, met mensen uit de praktijk... Hè, met uh, belangenorganisaties. Dus we wisten echt waar we het over hadden. Maar de reactie van Teven was een beetje van... Uh, Ombudsman er niet mee, want dit is mijn winkel. Nou ja, dat vind ik een beetje flauw. Dat was ook niet nodig dat hij dat deed. Ja, dit ging over slachtoffers. Een ander onderwerp. Of ja. was hij ook boos. Mag nou, u even kort op reageren? Nou, hij, hij, hij, was, hij, was, hij mag zijn ambtelijke verontrusting en zijn ambtelijke boosheid... Mag hij natuurlijk hebben als hoogcollege van staat. Ja. Maar, maar hij stelde een situatie voor, de ombudsman. En daar troffen we elkaar eventjes in het openbaar. Hij stelde een situatie voor als hij zei... er, moet, er is eigenlijk de afgelopen tien jaar... heeft de overheid met lege dozen lopen sjouwen. Justitie en politie en gevangeniswezen die zich buitengewoon hebben ingezet... die hebben eigenlijk nog niks bereikt. Uh, eigenlijk stelt het niks voor, die slachtoffer Nederland en het moet allemaal volgens de lijnen die ik aangeef. De ja. aanbevelingen die hij deed, daar zaten goede dingen in. Soms ook dingen die hij, we al lang Hij de... mag zich ermee bemoeien, want dat zei hij. Nee, eigenlijk... ik, ik vind wel dat hij er zich ermee moet bemoeien. Maar als hij zich ermee bemoeit, dan moet hij zich ook goed op de hoogte stellen of dingen al niet zijn ingezet en of er al heel veel resultaten zijn bereikt. Want dan doe je geen recht hè? Ja. aan al die mensen bij politie, bij justitie, bij slachtoffer die zich al okay, talloze maar, tijden maar hij daar inzetten. Hij was veel boos. Ik zei het nog een keer over de opvang van vreemdelingen en vooral over uw reactie op zijn klacht. De staatssecretaris Steven, die gaat er nogal hard in. En die denkt, ach, ik heb mijn zetels geteld in de Tweede Kamer. Ik kom er wel door. En dat vind ik een hele cynische benadering, want ik had van hem gewoon een inhoudelijk antwoord verwacht. Heeft hij niet gegeven. Cynisch bent u. Nou, ik, vind, ik ben niet zo cynisch. Uh, kijk, de ombudsman die, uh, die heeft een bepaald standpunt over, uh, ingenomen... over de medische zorg uh, aan, uh, aan mensen die in vreemdelingenbewaring zitten. De op basis van artsen die zeggen dat die medische zorg niet goed is? Nee, op basis van artsen die bij een tentenkamp in 2012 in Ter Apel... een uh, aantal malen op de groenstrook zijn geweest waar tentenkampers zaten. Die artsen weten het niet? Nee, nee, even, even het verhaal afmaken. Die artsen die hebben geconstateerd dat er mensen me, uh, leg maar medisch, medisch uh, uh, niet voldoende waren behandeld. Dat daar, uh, dat daar gewoon achterstanden waren in, in medische behandeling. Uh, wat vervolgens de ombudsman doet, is de conclusie trekken... dat het dan in de gevangenissen en in de opvangcentra... waar die vreemdelingen hebben gezeten, die tentenkampers... dat het daar niet goed gegaan is. Wat je dan even vergeet, is dat bijna 80% van die tentenkampers... Uh, gedurende een periode van drie jaar... Heeft tussengezeten voordat ze weer op de Groenstrook waren. Want dit waren mensen die waren uitgeprocedeerd. Die hadden Nederland moeten verlaten. Die zijn op een gegeven moment uit de gevangenis gekomen, uit de opvangcentra gekomen. Mm -hmm. Die hebben een tijd illegaal op straat verbleven. Daar wordt niemand, denk ik, beter van. Dus dat nee. kunnen we met z'n allen eens zijn. Uh, dat is ook een periode dat misschien ook dat medisch, uh, medische. medisch die, die zorg was? Die niet voldoende is geweest. Overigens heeft. Kun je daarover twijfelen? Hè? Of mensen die Nederland moeten verlaten, die hier niet mogen zijn... die vrijwillig dit land moeten verlaten en dan illegaal hier blijven... of je het dan de overheid kan aanrekenen... dat ze medisch niet voldoende verzorgd zijn? Dat is nog een interessante discussie. Want zouden ze dan geen recht hebben op nou, medische zorg? Ik vind dat je... Ik vind dat je de overheid wel kunt aanrekenen... als mensen in een opvangcentrum zitten of ze zitten in de gevangenis... dat wij de medische zorg niet goed doen. Als hij op een daar een punt van maakt... als ik het daar niet goed doe, dan moet ik dat beter zorgen dat het daar beter gaat. Dan zou die een punt hebben. Ik vind dat je de overheid niet kunt aanrekenen... als mensen hier niet mogen zijn en ze blijven hier illegaal toch... Uh, en ze hebben dan niet voldoende medische zorg. Dan zeg ik niet dat ze geen recht hebben op medische zorg. Maar dan vind ik niet dat je de rekening en de verantwoordelijkheid daarvan bij de overheid kunt leggen. En daar verschillen de ombudsman en ik over. En daar heb ik een brief over gestuurd. En daar wil ik graag met hem over in discussie. Want ik wil overal met hem over discussie. Want ik vind dat hij wel een taak heeft om voor mensen op te komen en individuen die dat soms niet zelf kunnen. Ja, hij maar ik, vind, niet, wel, ik ja. vind wel dat hij dus een denkfout maakt met betrekking tot die conclusie die hij. Maar, toch, want die, dat die uh, asielzoekers op straat komen... Hè, daarvan zeggen ook mensen, ja, dat is het volg van het beleid natuurlijk. Want, want ze hebben geen papieren, ze kunnen niet uitgezet worden... Uh, ze zitten in een onmogelijke situatie, dus wat moeten ze? Ze kunnen niet terug. Nee, dat, dat is echt een misvatting. Het feit dat mensen op straat komen in Nederland... is in eerste instantie de keuze van mensen zelf. Het is zo... Mensen, mensen... mensen wordt hier uh, al verontwaardig gereden. Nee, daar, ja, mag, daar, daar mag je ook best anders over denken. Maar mensen gaan door een asielprocedure heen. En op een gegeven moment mag je in Nederland blijven... of je mag niet in Nederland blijven. Dan, dan is er een aantal mensen die mag niet in Nederland blijven. Dan staat er in de wet. Dat heb ik ook niet verzonnen, maar die wet is onder Cohen ooit... door staatssecretaris Cohen heeft die wet ooit in de Kamers behandeld. Dan staat er in die wet dat je dan zelfstandig Nederland moet verlaten. Maar als je niet kunt... Dan zijn er een, nee, wacht nou even. Er zijn er een aantal mensen die zitten hier... En die zeggen, ik niet, kan niet, ik kan niet, ik kan Nederland niet. Ja. Daar stel ik van vast dat als je Nederland wilt verlaten, vrijwillig... dat er geen land in de wereld is wat jou niet terugneemt. Alsof als je zelf zegt, ik wil Nederland verlaten, vrijwillig... dan zal je altijd geholpen worden. Dus nou, je bijvoorbeeld, bijvoorbeeld een land wat zegt, ja, wij werken niet mee... want die mensen hebben geen papieren, nee, onzin? Nee, als mensen, als mensen zeggen, ik wil terug naar mijn geboorteland... ik wil terug naar mijn herkomstland... Dan zijn wij bijna als overheid altijd in staat als mensen vrijwillig terug willen keren om daarbij te houden. Ook naar Irak op dit moment, zelfs ook naar Somalië keren mensen op dit moment vrijwillig terug. Er zijn ook mensen die willen niet terug. Dat kan ik wel begrijpen hoor, dat mensen hier willen blijven. Omdat ze het economisch hier soms interessanter vinden om hier te zijn dan in dat herkomstland. Dus ik snap wel dat mensen soms niet terug willen. Zo of is het omdat niet. ze van mening verschillen over de inschatting die u maakt. Of het bijvoorbeeld wel of niet gevaarlijk is. Nou ja, dat is een andere discussie. Ja. Maar daar, daar, daar, zit een, daar zit iets aan vooraf. Dat mensen dus vervolgens soms ook gedwongen worden uitgezet. En dan komt er inderdaad een discussie... wij kunnen niet iedereen gedwongen uitzetten. Want sommige landen kunnen wij mensen niet gedwongen heen uitzetten. Op dit moment kun ik, kan ik bijvoorbeeld naar Irak, naar dat kan, ik geen, uh, kan ik geen mensen gedwongen en, uitzetten. En dan hebben mensen in alle gevallen... want je kunt natuurlijk van mening verschillen over de situatie waarin ze verkeren. Houden ze recht op medische zorg? Toch even voor de duidelijkheid? Nou, als mens, als mensen, uh, op een, uh, ik denk dat we met elkaar af hebben gesproken... dat we wel moeten zorgen dat mensen die hier in Nederland verblijven... dat die medische zorg hebben. Ik denk dat dat een belangrijk uitgangspunt is. Maar de andere vraag is of je dat... Hè, want dat is wat de ombudsman zegt. Ja. Er zitten mensen in een tentenkamp op een groenstrook. Die, die zijn niet voldoende behandeld. En dat kan ik allemaal toerekenen aan de staatssecretaris en zijn voorgangers... en de mensen binnen de overheid die dat hadden moeten regelen. Kijk, die conclusie is even te snel. Dat heb ik hem teruggeschreven en dat vond hij geen leuk antwoord. Nou goed, daar heb je een discussie over met elkaar. Ja, hij zegt het inderdaad dat in Traapel dat door artsen bijvoorbeeld vastgesteld is... Hè? dat ze geen medische zorg kregen, die asielzoekers. Hij is nu dat... dat... Dat hebben die artsen niet vastgesteld. Die artsen hebben vastgesteld dat de medische zorg... aan die mensen die in die groenstrook zaten, in die tenten... dat die niet voldoende was geweest. Okay. Ze hebben niet vastgesteld dat die medische zorg... in die COA's in die gevangenissen niet Goed, wat was. ik wilde zeggen, hij gaat het nu onderzoeken. Uh, overal. En u komt kom daarover bij u terug. En wij spreken u dan graag weer. Prima, en ik ga graag weer met u en met onderzoekers in okay. discussie. Dank voor dit gesprek, Staat klaar, Fred even. Direct, want dit was vrijdagmiddag live het Radio 1-journaal. E Bert van Sloten. Nou, we hebben geen ja, staatssecretaris Teven, wel rechters over de werkdruk van de rechters. We hebben het natuurlijk over Europa. zijn cijfers gepresenteerd over de begroting. De mooist gesloopte kerk. En we bellen even met Foppen ten Broek. Die heeft namelijk 97 euro en 20 cent gekregen van Willem-Alexander. Dat allemaal straks. Eerst Gert Kluk met het laatste nieuws. Radio 1. Het NOS-journaal.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 De verdachte atleet Oscar Pistorius komt op borgtocht vrij. Volgens de rechter in Pretoria is er geen vluchtgevaar... en is Pistorius nooit eerder opgevallen door agressief gedrag. Pistorius moet een borgsom betalen, zijn paspoort inleveren... en hij mag geen alcohol drinken. Zelf zegt de atleet dat hij zijn vriendin Riva Steenkamp... per ongeluk heeft gedood. Hij dacht dat hij het vuur opende op een inbreker. In mei en juni bezoeken koning Willem-Alexander en koningin Maxima alle provincies van Nederland. Per dag staan twee provincies op het programma. Willem-Alexander en Maxima beginnen hun rondtour in Groningen en Drenthe. Het laatste bezoek is aan Zeeland en Zuid-Holland. In New York is op verzoek van de Nederlandse politie een Amerikaan opgepakt. Die wordt verdacht van de dodelijke schietpartij op 15 juni aan de Bijenlandse Laan in Rotterdam op klaarlichte dag. Een man van 43 uit de Dominicaanse Republiek kwam toen om het leven. Vorig jaar werd al een verdachte opgepakt in Spanje. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. Het is een niet al te drukke avondspits. 45 kilometer in totaal. De meeste vertraging is bij Rotterdam. Daar staat ook onder meer de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Bij de afed onder de 4 kilometer. Op de A16 Breda Rotterdam. Tussen de knopen de Ridderkerk en Terbrechtseplein 6 kilometer. Had van alles te doen met de aanreding op de A20. Gouden richting Hoek van Holland. Daar staat nog tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Krooswijk 4 kilometer. Maar alle reisschokken zijn weer vrij.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 het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede middag. Het is vrijdag 22 februari. Rechters krijgen meer tijd om na te denken. Kunnen ze ook nadenken over wat slachtoffers in de rechtszaal over de strafmaat te zeggen hebben. Verder hebben we aandacht voor een opmerkelijke verkiezing. De mooiste gesloopte kerk. Dat vraagt straks om tekst en uitleg. Europa heeft de begrotingen van alle landen doorgespit. En we krijgen dus uitstel van Brussel om de zaak op orde te krijgen. En de ogen zijn verder gericht dit weekend op de topper, de voetbaltopper in Rotterdam. Feyenoord tegen PSV. De trainers, Koeman en advocaat, die blikken alvast vooruit. En vandaag beginnen de sterren te springen vanaf een skischans. En wij bellen zo dadelijk met de Nederlandse kampioen Schans Springen over hoe het echt moet. Sombere cijfers dus over Europa en Nederland vandaag vanuit Brussel. Economie in Europa krimpt volgend jaar en het komend jaar. Onder andere door alle bezuinigingen. Maar er is ook licht aan het eind van de tunnel. En voor Nederland is er goed nieuws. Eurocommissaris Reen kan begrip opbrengen voor het Nederlandse tekort. André Meijnenma in de studio. André, eerst de algemene boodschap. En het is eigenlijk een boodschap met twee kanten. Hè? Somber, maar er is ook verbetering in aantocht. Ja, precies. Iets van optimisme schemen het dan wel door. Uh, langzamerhand overwinnen we de tegenwind, om zo te zeggen. Maar je klinkt ook geen enthousiasme door... alsof het allemaal geweldig goed en krachtig en overtuigend gebeurt. Maar er zit iets van herstel aan te komen. Zij het dan tergend, langzaam en ook heel bescheiden. In de loop van dit jaar, eerste tekenen ervan... 2014 moet het dan, zeg maar, iets van economisch herstel in de plus uitkomen. Voor 2015 daarentegen ziet u het weer wel teruglopen. Dus met andere woorden, ja, het zal beter gaan in de loop van dit jaar... Voor 2014 een jaar van groei, 2015 tamelijk onzeker. Ja, na regen komt zonneschijn. En hoe is het met de Nederlandse zon? Uh, uh, nou, die is nog achter een hoop wolken uh, weggedoken. Want de situatie bij ons is verder van rooskleurig. Economisch eh, gezien krimpen we zelfs in 2013 met 0,6 procent. In novemberraming van een paar maanden geleden... was er nog een, een plusje te zien van 0,3. Maar ook het Centraal Planbureau die hield in december al rekening... met een krimp in, uh, in 2013, dit jaar dus. En het, uh, de Europese Commissie verwacht dan wel weer... een loop van 2013 voorzichtig langzaam met Maar als je kijkt naar alle signalen, ook van de week weer... Ja. Uh, met de, de, de economische vooruitzichten... Als... De consumentenbestedingen, de export... Precies, dat, dat alles gaat achteruit. De consumentenbestedingen zijn al anderhalf jaar lang aan het krimpen, worden kleiner. De mensen zien de koopkracht ook teruglopen in hun eigen portemonnee door de problemen op de huizenmarkt, pensioenkortingen, bezuinigingen, werkloosheid. De consumentenvertrouwen zelf is een dieptepunt. Werkloosheid loopt op. Ja, gisteren de CBS-cijfers. Precies. Nou ja, de faillissementen die zullen alleen maar toenemen, want bedrijven hebben eigenlijk alles gedaan wat ze konden doen qua sanering en dan gaan die mensen eruit werken. En die huizenmarkt, daarvan zegt de Europese Commissie, die huizenmarkt is eigenlijk de bottleneck, de achilleshiel van de Nederlandse economie, de, waardoor het bij ons zo slecht gaat, slechter gaat dan gehoopt en gedacht, want ook die huizenprijzen die blijven dalen in 2013, 2014 en ook de bouwsector, die krijgt harde klappen, hebben harde klappen gekregen, zullen nog harde klappen gaan krijgen. Maar als je Europa zegt, dan zeg je altijd 3, 3% hè? dat is dat uh, tekort, dat beetje magische getal, daar dreigen we nu bovenaan te komen. Nou dreigen, daar gaan we gewoon bovenaan uitkomen, want we hadden al grootste moeite zeg maar om, uh, we hadden bedacht dat we ergens eronder zouden uitkomen, maar door de economische verslechteringen gingen we er sowieso wat boven uitkomen en we zitten nu volgens de prognose van de Europese Commissie, zelfs op een tegenvaller eh, van een tekort van 3,6%, dus ver boven de Europese norm. Maar Olly Rehn, de eurocommissaris, die lijkt enigszins begrip te tonen voor die uitzonderlijke omstandigheden, want zegt hij ook, het heeft ook alles te maken met die tegenvaller, de nationalisatie van bankenverzekeraar SNS Real. Voor de Nederlandse, uh, the deficit is uh, also forecast to exceed uh, 3% of uh, GDP, even though this is uh, largely related to the nationalisation of the banking insurance company SNS Real. As to the structural fiscal effort so far it appears that the Netherlands have taken effective action. Nou, als hij zo begripvol is, is hij dan ook zo begripvol dat hij het tolereert? Nou ja, in ieder geval de, de, de eisen zijn streng, ze uh, zijn zelfs aangescherpt onder, onder aandringen van Nederland. Uh, maar tegelijkertijd is er wel een enige coulantie, enig begrip bij de Europese Commissie... omdat die economische recessie in Europa al zo lang aanhoudt, lang duurt... waardoor heel veel landen die hun stinkende best doen met bezuinigingsmaatregelen... eigenlijk maar niet boven Jan komen. En dat je dus soms verzachte omstandigheden hebt... die begrijpelijk maken dat je misschien wat meer tijd nodig hebt... en wat minder hard extra moet gaan bezuinigen. En dat klinkt ook door in de vraag... Na annulering vanmorgen, wat nou als dat begrotingstekort zo hoog uitkomt? Moeten dan iets extra's gaan gebeuren? Under condition that you have a credible strategy backed by concrete measures of structural nature, then it can make sense to take into account weaker growth and have more time for fiscal assessment. Dan hoorden misschien begrip voor wat meer tijd nodig wat minder extra bezuinigen, maar wat meer tijd om uit de problemen te groeien. Dankjewel, André. André mijnema was dat. Straks na half zes praten we verder over deze materie. Doen we dan met Karsten Brzeski. Die hoorde u vanochtend ook al. Toen deed hij een voorspelling. Nu gaan we eens kijken wat er allemaal van terecht is gekomen. In België is grote opschudding ontstaan... na een uitzending van het VRT-programma Panorama gisteravond. Daarin was te zien dat een gevangene in een politiecel... door zes agenten in elkaar werd geslagen. 26-jarige Jonathan Jacob overleefde het niet. Betrokken agenten werden niet gestraft. Sterker nog, ze zijn nog steeds in functie. De minister van Binnenlandse Zaken, Joël Muquet, reageert verontwaardigd en eist maatregelen. Ik kan niet begrijpen hoe de, deze uh, politie-inspecteur uh, niet geschort werd. Dus uh, ik studeer uh, nu de, de situatie en uh, we zullen iets doen, maar we moeten zoeken door welke middelen? De minister in België, Carolien van den Bergen... is een van de journalisten die het programma maakte. En nu in de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kwam deze man eigenlijk in de politiecel terecht? Ja, misschien wat dat betreft even een kleine correctie. Je noemde hem een gevangene, maar dat was hij eigenlijk helemaal niet. Het was eigenlijk een geesteszieke. Jonathan Jacob was verslaafd aan amfetamines. En de dag dat hij opgepikt werd door de politie in Mortsel... dat is in de buurt van Antwerpen... stond hij verward, gekleed. ...op een uh, druk kruispunt en hij wenkte zelf een patrouille. Uh, die patrouille heeft hem meegenomen en een arts heeft hem dan onderzocht. Er is ook contact geweest met zijn vader die heel de situatie had uitgelegd. En er is toen beslist door het uh, parquet, het Openbaar Ministerie... ...dat de man uh, moest gedwongen opgenomen worden, gecolockeerd worden... ...in een psychiatrische instelling. Nu, uh, de politie van Mortsel is met Jonathan Jacob naar uh, zo'n instelling gereden vlakbij... En daar heeft men eigenlijk tot twee keer toe uh, ja, de betrokkenen in kwestie geweigerd, omdat hij daar uh, nogal agressief uh, uit de hoek gekomen is. Het was eigenlijk zo dat uh, door het amfetaminegebruik van Nathan Jacob psychoses kreeg. En hij begon dus te panikeren van zodra hij door had dat men hem zou opsluiten in een isoleercel in uh, die instelling. Dus hij kwam dus niet in die instelling, maar hij is toen nee. vervolgens wel naar het politiebureau gebracht? Ja, inderdaad. Die uh, politiemensen die zaten zichzelf verveeld met de situatie. Maar um, in tussentijd was er ook een bevel gekomen van het Openbaar Ministerie... wanneer die man niet wordt opgenomen in de instelling. Wel laat dan een arts komen om hen een uh, kalmeringsspuit te geven... en uh, sluit hem op in een cel om dat te doen. Eigenlijk komt het daar in grote lijnen op neer. Dus de politie van Mortsel heeft hem eigenlijk zonder uh, veel uh, geweld... Eigenlijk, zonder geweld ja. mag ik wel zeggen, in die cel gekregen. En daar zat hij dan naakt, want hij had intussen ook al zijn kleren zelf uitgedaan. Dat is ook een kenmerk van uh, mensen die amfetamines nemen, dat hun lichaam daardoor uh, ja, zeg maar, uh, oververhit wordt, de manier van spreken. Uh, ze kunnen geen kleren verdragen, wel dat was hier ook uh, het geval. Dus Jonathan Jacob zat eigenlijk naakt in een cel, vormde op dat moment uh, geen bedreiging meer voor, voor uh, anderen, ook niet voor zichzelf. En het... Het uh, maar, uh, belangrijke aspect ook in dit verhaal is dat hij kon gevolgd worden... door bewakingscamera's die ook in die cel geïnstalleerd waren. Precies, want daar uh, begint het verhaal eigenlijk van, van u. Want dat is allemaal geregistreerd wat er vervolgens is gebeurd. Want daar gingen agenten op een gegeven moment de cel binnen. En wat is er dan te zien op die bewakingscamera's? Wel, het was uh, zo dat om die kalmeringsspuit te geven... Er moest moesten dus een arts te plaatsen komen en het lokale korps van uh, Mortsel had dan beslist om een speciaal team, het uh, bijzondere bijstandsteam van de Antwerpse lokale politie, erbij te halen. Dat zijn speciaal getrainde agenten die uh, gewelddadige, uh, meestal ook gewapende uh, verdachten moeten kunnen overmeesteren. Nu, zij zijn erbij gehaald eigenlijk om uh, Jonathan Jacob in bedwang te houden, zodanig dat een arts die kalmeringspuit zou kunnen geven. Maar eigenlijk is het onbegrijpelijk wat daar is gebeurd. Want die agenten die zijn die cel binnengestormd. Als hadden ze te maken met een vuurgevaarlijk iemand, een, een gewapend iemand, terwijl het ging om een patiënt die daar naakt in een cel zat, die misschien in het begin wat opstandig reageerde, maar nadien kalmeerde en volgens experts overigens in slaap zou zijn gevallen door de fysieke uitputting die optreedt wanneer iemand geen amfetamines meer uh, neemt en in derving gaat, uh, met andere woorden. Dus er was eigenlijk op dat moment geen, geen gevaar en die, die agenten zijn dus eigenlijk als... als uh, uh, ja, uh, Alsof er een terrorist en... in de cel zat die ze moesten overmeesteren. Zo zijn ze ongeveer naar binnen geval, gegaan. Ja. Dat is dan op die beelden te zien. Um, ja. Maar de zaak die is al van wat langer geleden. En nu is er, ja. naar aanleiding van de televisieuitzending... omdat die beelden er zijn, uh, erg veel ophef ontstaan. Ja, absoluut. En eigenlijk is dat maar merkwaardig. Maar anderzijds ook wel niet. Want die beelden zijn natuurlijk cruciaal in het verhaal. Het was ook al lang geweten dat die beelden er waren... maar ze waren tot nog toe nooit vertoond. En eigenlijk laten die ook zien, en dat is toch wel heel belangrijk, dat Jonathan niet de figuur is die uh, al drie jaar als, als een geweldenaar wordt afgeschilderd door justitie en politie. Uh, wel, in tegendeel, je hebt te maken met een, een zieken, een geesteszieke, die, die wanhopig is en smeekt om hulp. Dat is ook te zien op, op die beelden. Maar zolang die beelden niet vertoond waren, konden natuurlijk het verhaal ophangen alsof men te maken had met een met een moeste agressieveling die moest overmeesterd worden ja. en dus met het verspreiden nu van die beelden uh, is er een heel debat op gang gekomen niet alleen over de rol van de politie en de de procedure maar ook maatschappelijk relevant debat ook over die psychiatrie kan een psychiater iemand weigeren uh, waarvan het parket heeft gezegd dat er een bevel is om die op te nemen ja, precies. Ook over de rol van het openbaar ministerie is nu veel te doen want uh, ja, in de loop van het onderzoek hebben zij eigenlijk hun rol proberen te minimaliseren. Dat is geknoeid met een proces-verbaal. Ook dat kwam in de uitzending aan bod. Dus dan zie je dat de rangen zich sluiten. Openbaar ministerie, politie, die hebben elkaar nodig. Ja. Um, in de toekomst. Dus uh, ja, het is een, een heel um, confronterend en een hard verhaal. En we zijn eigenlijk blij ook dat, dat er nu veel reactie komt. Want ja, want dat begrijp ik dat het... inderdaad, dat er heel veel reacties, waaronder uh, die we dus net hoorden, Joël Milquet, ja. uh, de minister van Binnenlandse Zaken, maar ook een heel debat in België wat op uh, gang is gekomen. Ik dank u wel uh, dat u ons uh, te woord heeft willen staan en het heeft willen uitleggen. Mevrouw van den Bergen. Graag gedaan. Voppen en Broek gaf 28 januari een rondje ter ere van de nieuwe koning, Willem-Alexander. En geloof het of niet, maar Tim Broek kreeg een kleine 100 euro... op zijn rekening bijgeschreven van de prins. Jolanda van der Velde bij de ANWB, de vrijdagmiddagspits. Die stelt niet veel voor, Bert, 44 kilometer in totaal. De meeste vertraging bij Rotterdam had eerst te maken... met een aanreding op de A20, daar zijn de rijstroken alweer vrij. Maar het loopt ook wat vast op de A16 van Breda naar Rotterdam... voor het knopen ter plein 7 kilometer. Er staat een vrachtwagen stil, er is één reisschok dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Veel ouderen zijn bezig geld weg te werken... om te voorkomen dat dat opgaat aan zorg in een verzorgingshuis. Sinds 1 januari telt namelijk vermogen mee in de eigen bijdrage... die voor zorg moet worden betaald. Wie een huis heeft of spaargeld heeft... die betaalt daardoor veel meer dan mensen die dat niet hebben. Onze verslaggever Trude van Rijswijk is bij de centrale van de ouderenbond ANBO... waar het een drukke tijd is. Goedemiddag met de Wat vieslijn? Spreek met Ria kan, maar ook de, de andere optie is ook nog, u zou zeg maar aan uw vader kunnen zeggen van nou ja he, jaarlijks bijvoorbeeld een schenking geven. Mevrouw Liane de Haan, directeur van de ANBO, dat is natuurlijk wat mensen gaan doen, massaal geld lozen En het is een beetje raar dat wij daarvan opkijken, want dat gebeurde natuurlijk ook toen de wet op de orde nog niet was afgeschaft en je ook je eigen huis moest opeten, zoals men dat noemde. Ja, dat klopt. Er was natuurlijk inderdaad te voorzien dat als mensen een hoge eigen bijdrage moeten gaan betalen voor de langdurige zorg, dat mensen hun vermogen gaan wegsluizen. De vraag is wie hier nu iets mee opschiet, want de staatssecretaris heeft als pijldatum 1 januari 2011, je kunt nu wel geld gaan lozen, maar dan had je nog steeds op 1 januari 2011 dat vermogen. Ja, nou de vraag wie er wat mee opschiet is natuurlijk snel te beantwoorden. Niemand. De mensen die hun vermogen hebben gespaard schieten er niks mee op... maar de staatssecretaris uiteindelijk ook niet. Uh, je kunt je geld gaan wegsluizen in de zin van dat je het natuurlijk gaat schenken aan kinderen... of aan een goed doel of dat je het op gaat maken. Uh, dan komen er minder successierechten vrij. Dan is er uiteindelijk ook minder vermogen zeg maar, wat naar de langdurige zorg moet. Dus het is eigenlijk allemaal korte termijn uh, strategie. Voor mensen zeg maar, die kunnen inderdaad een deel van hun vermogen weggeven... maar die pijldatum, en die kunnen we ook nog wel verleggen hoor, met een jaar... maar uiteindelijk schiet je daar natuurlijk zelf ook niks mee op. En daarnaast is het ook nog zo dat je zelf toch goed moet kijken, niet al het geld wegsluizen... maar wat heb ik ook nog nodig voor later? Ja, want de regel is, je moet je niet uitkleden voor je naar bed gaat. Absoluut, dat is niet verstandig. Dus als mensen ons bellen, dan zeggen we ook van... goh, laten we nou even rustig kijken. Gaat u naar een notaris of naar een financieel adviseur? Laat ik ook vooropstellen dat het natuurlijk zo is dat wij als AMBO vinden... dat vermogende mensen best wat meer mogen bijdragen aan de zorg... of aan andere collectieve voorzieningen. Maar dit is natuurlijk een exorbitant bedrag. We gaan van 4% naar 12%. Dat is echt enorm. En daarnaast kun je helemaal geen extra eisen stellen aan die zorg. Dus wat je ook ziet, is dat er nu een particuliere markt aan het ontstaan. Is dat mensen hun eigen zorg gaan inkopen die zeggen gewoon als het toch geld moet kosten... dan is het ook maar precies zoals ik het wil. Als je met bijvoorbeeld tien mensen... 2000 euro eigen bijdrage moet betalen aan de zorg... dan heb je 20.000 euro... kun je natuurlijk prachtig je eigen zorg inkopen. En dan kun je zelf eisen stellen aan hoe jij gewassen wil worden... op wat voor tijd, wat je wilt eten. En dat is in de instellingen natuurlijk toch heel anders. Daar ga je eigenlijk in die collectiviteit mee. Is er inderdaad grote paniek? Zijn mensen massaal aan het geld lozen? Nou, er is paniek eh, bij notarissen, financieel adviseurs. Maar ook bij AMBO wordt veel gebeld door mensen die zeggen: Wat moeten we nu? Daarnaast is het natuurlijk ook nog zo dat mensen hun vermogen vast hebben zitten in stenen, bijvoorbeeld. En een hele hoge eigen bijdrage nu moeten betalen. terwijl ze dat inkomen helemaal niet hebben. Dus kort en goed, als het inderdaad zo blijkt te zijn dat de ouderen nu wakker geworden zijn en hun geld gaan lozen. dan is het zo dat er eigenlijk maar één groep het slachtoffer wordt, en dat is de club die geen maatregelen heeft kunnen nemen van tevoren. Ja, dat is inderdaad heel zuur. Dat betekent dus als je heel hard gespaard hebt... een klein beetje eigen vermogen hebt, bijvoorbeeld uit een huis of wat dan ook... dat je dat nu moet gaan betalen aan je langdurige zorg. Dat is vette pech. En de mensen die wel maatregelen hebben getroffen, die hebben geluk. De reportage was van Trudy van Rijswijk. En dan nu, ja, wie wil het eigenlijk niet, hè? Everybody wants to rule the world. Tears for fears. meteen een hele discussie te ontstaan of het inderdaad klopt dat everybody wants to rule the world. Gerrit, wil jij de wereld wel eens regeren? Nou, het lijkt me geen goed idee als we dat met z'n <laughs> allen gaan doen. Dat iedereen dat gaat doen. Tiers voor viers. Zeg, wij gaan het hebben over het weer. Dat regeer jij. Althans, <laughs> daar doe jij uitspraken over. Laten nou, we, we beginnen van. met het komend weekend. Ja, nou, het is zo dat uh, het is nu natuurlijk erg koud is. En uh, dat zal in het weekend ook zo blijven. Want we houden veel wind. Ja. Uh, het verschil met de afgelopen dagen is, is dat uh, vooral de, er vooral wat sneeuw gaan komen. Nou, is er de afgelopen dagen ook al steeds een Echte klein sneeuw? beetje sneeuwgeval. Ja, het kan vooral uh, zondag al uh, dan kan het ook plaatselijk een beetje wit worden. Een witte zondag? Uh, ja, of het nou helemaal wit zal worden. Kijk, de temperatuur gaat ook iets omhoog. Uh, dus we komen overdag toch op zo'n 2 à 3 graden uit. Uh, er valt zo'n 1 à 2 centimeter sneeuw, denk ik, uh, zondag. Dus dat is nou waarschijnlijk net niet of net wel genoeg om het, om het wit te krijgen. Maar over het hele land? Ja, dat kan eigenlijk overal wel wat gebeuren. De kans is natuurlijk het grootste in het oosten van het land. Daar komt het namelijk ook vandaan. Um, en ja, tegelijkertijd houden we veel wind. Dus voor het gevoel zal het toch gewoon erg koud blijven. De uh, temperatuur loopt wel ietsjes op ten opzichte van vandaag. Maar dat, het scheelt maar een paar graden. Dus dat, dat is nauwelijks merkbaar. Maar zondag dus uh, een paar centimeter sneeuw. En morgen ook al sneeuw? Nou, morgen dan uh, is het eigenlijk op de meeste plaatsen droog... maar dan begint het in de loop van de dag al een beetje te sneeuwen. Dat zal in de middag vooral het geval zijn in het oosten van het land. Limburg zou dat al iets eerder kunnen gebeuren. Dat zit namelijk het dichtst bij het gebied waar die sneeuw dan vandaan komt. Uit het, uit het oosten, zuidoosten, zeg maar. Daar komt het vandaan. En dan, uh, daarna, want dan hebben we het weekend uh, gehad. Wat krijgen we dan? Ja, nou, het gaat, de ontwikkelingen gaan allemaal maar heel langzaam. Want maandag is dan ook nog een dag die vergelijkbaar is met zondag. Dus ook dan kan er nog steeds wat natte sneeuw voorkomen. Temperatuur die stijgt dan een graadje. Ja, het is ja, al minimaal wat er gebeurt. Het is nog, steeds, ja, nog steeds een stevige wind uit het noordoosten. Na maandag, dan wordt het langzaam maar zeker toch wat minder met die sneeuwval. Ook de wind zal dan wat afnemen. Temperatuur gaat gaat nog steeds langzaam iets omhoog. En dan komen we ergens midden van de week... zo rond een graad of vijf uit overdag. Nou, dat is toch een behoorlijk verschil met nu... Um... Ja, het gaat allemaal maar heel langzaam. Dus ja, je langzaam zegt het, maar zeker. Je zit met een soort teleurstelling in je stem. De, de weerkundige wil liever grote veranderingen. Nou, dat is natuurlijk voor ons... Uh, daar Excellent. kun je meer over vertellen natuurlijk. Het is, het is eigenlijk een beetje elke dag een graadje erbij. Zo moet je je een beetje voorstellen de komende dagen. Ja, maar ondanks het feit dat je het wel lijkt alsof we een saai gesprek hebben... hebben we toch een mooi het weer behandeld met in ieder geval sneeuw voor het weekend. Het is ja, dat ook bijzonder. is Wat altijd leuk. <laughs> Dank je wel, Gerrit. Oké. Okay. We gaan het hebben over Willem-Alexander, want er is iemand die heeft geld gekregen van Willem-Alexander, Foppe ten Broek. Hij viel bijna van zijn stoel toen hij zag dat hij 97 euro en 20 cent door zijn koninklijke hoogheid, prins Willem-Alexander, kreeg bijgeboekt op zijn bankrekening. Hij heeft nu aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat zie je dan op je bankrekening staan? Uh, staat er dan uh, ZKH prins Willem-Alexander? Nee hoor, dat zie je niet. Je ziet een of andere code hier dan. En dan vervolgens dat ik bedrag tot Ja, En dat kreeg ja. u omdat u een rondje heeft gegeven? Ja, dat klopt. Ik heb, uh, toen uh, zijn moeder uh, aankondigde, koningin Beatrice, dat zij afstand zou doen voor de troon. Toen viel mij daar een anekdote in van 33 jaar geleden. Oh. Toen een vriend van mij. Uh, hier in. Uh, ja, eigenlijk nu Kastelijn bij het café Totje. Hier in mijn woonplaats. Mijn voormalige standkroeg, zeg maar. Ja. Yeah. Die heeft 33 jaar geleden een rondje gegeven tijdens de inhuldiging van Koningin Beatrix. Yeah. En die heeft het toen goed gekregen. Hij uh, heeft toen een bierviltje, op de achterkant van een bierviltje, heeft hij de noten ingediend. En dan heeft hij erbij gezet: als u nou binnen, vijf, vijf, of binnen uh, 14 dagen betaalt, dan krijgt u 5% kosten. <lacht> nou, vervolgens heeft hij die noten ingediend. En uh, inderdaad, ze, ze bellen dat binnen 14 dagen uh, reageren ze. En uh, hij kreeg dus een bedrag overgemaakt toen nog van 38 gulden. Ja, yeah. oké. Okay. En die anekdote vertelde ik toen. En um, uh, ik dacht: van, ja, weet je wat, ik, uh, ik heb ook een rondje. <laughs> en, uh, en de dag erop ging ik: Ik ga wat declareren. Yeah. En ja, en vervolgens, uh, ja, ja. ik inderdaad van de stoep drie dagen geleden: dat uh, Ze gingen aan me vergoeden. Hoewel er nadrukkelijk wel bij stond dat het uh, eenmalig is. Maar het leuke was ook dat ze, ze hadden de, de zaak nagezocht. En, uh, uh, uit de koninklijke archieven was gebleken dat er inderdaad sprake was van een bierviltje waar dat op nog stond. Ja. Had u het trouwens ook op een bierviltje uh, geschreven? Nee nee, nee, nee, nee, nee. Ik had gewoon een, uh, een nota geschreven van het de, van de tv-restaurant uh, waar ik toen zat. Want ik had toen zo'n bijeenkomst van de Rotary toen en uh, toen hebben we het verteld. Ja. En uh, dat bierviltje, dat hebben ze dus blijkbaar nog bewaard uh, van, uh, van 30 ja. jaar geleden. Of, ja, van, dat is. Ja, dat is wel heel grappig. Had u gedacht ja. van dat u ook geld zou krijgen? Of dacht u, nou weet je wat, voor de grap uh, en voor het leuke verhaal later in de kroeg... Uh, stuur ik het in ieder geval in? Ja, dat was de reden. En het, het, het feit dat ze het betalen gaat niet eens om het raam, het gaat gewoon om het gebaar. gewoon. En uh, het, het leuke is gewoon dat je dit... Uh, ondanks dat je denkt dat het er, er heel formeel aan toe gaat... dat zal in bepaalde gevallen ook zo zijn is het gewoon heel menselijk gewoon dat dit zo gebeurt. Ja, yeah. en dat was alleen voor bier trouwens? Of zijn er ook oranje bittertjes uh, die avond nee, doorgegaan? Nee, nee. het was in dit geval voornamelijk wijn. Uh, maar, uh, uh, ja, het is voor bier en wijn, zeg maar. Ja, precies. Nou ja, dat is een bijzonder verhaal. En uh, ik zou zeggen, blijf het vertellen. Dan kunnen ze over, wanneer zal de volgende, de koningin dan weer... over 30 uh, of 35 jaar uh, weer uh, de troon bestijgen. Kunnen ze dat in ieder geval nog een keer proberen, toch? Ik heb het mijn dochter verteld. <laughs> Moet zij het indienen. Zeg, nou ja, ja, veel plezier. En dank u wel dat u het verhaal heeft uh, verteld. Foppen en Broek. Ja, <laughs> middag nog verder. We gaan het straks hebben. Na de klok van vijf uur. Nadat Gert Kluk u helemaal heeft bijgepraat over het laatste nieuws. Over de mooiste gesloopte kerk. Een bijzonder initiatief. We hebben natuurlijk ook de uitspraak van Pistorius. En we hebben het over de werkdruk van rechters. Dat allemaal. En nog veel meer nieuws. Het Radio 1 Journaal. Hier op Radio 1.